Landen moeten hun aandacht richten op het aanjagen van economische groei en het creëren van banen. Dat zeggen de IMF-landen in de slotverklaring van hun voorjaarsvergadering. Volgens het IMF is de wereldeconomie uit het diepste dal, maar zijn de groeicijfers nog altijd te zwak. Minister Dijsselbloem was als Eurogroepvoorzitter ook in Washington. Hij had het vooral over het belang van bezuinigingen, maar zei ook dat het tempo van die bezuinigingen kan worden verlaagd als de groei eronder leidt. De opstandelingen in Syrië krijgen nog een keer 123 miljoen dollar van de Amerikanen. Dat heeft minister Kerry van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Hij benadrukt dat het geld niet naar wapens gaat, maar naar niet-dodelijke hulp als nachtkijkers. Het Amerikaanse hulpbedrag voor de rebellen wordt met deze gift verdubbeld. De opzij literatuurprijs gaat dit jaar naar Manon Uphoff. Ze krijgt de prijs voor vrouwelijke schrijvers voor haar novelle De Ochtend Valt... over een jongen die een dodelijke ruzie tussen zijn ouders ziet. Volgens de jury sleept Uphoff de lezer mee in een moeras van suggestie. In de Eredivisie heeft PSV gisteravond de uitwedstrijd tegen AZ met 3-1 gewonnen. PSV heeft daarmee de tweede plaats overgenomen van Vitesse... en staat op vier punten van Ajax sluiter Willem II won in Tilburg met 2-1 van Roda JC. Heracles Almelo versloeg RKC Waalwijk met 4-0. En FC Groningen won in eigen huis met 2-1 van ADO Den Haag. Het weer. Vandaag weinig wind en vooral in het westen geregeld zon. Het wordt 10 tot 14 graden. De komende dagen is het overwegend droog en de middagtemperaturen lopen op. Dit was het NOS Journaal.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 E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan. Dit is Radio 1. BNM, BNM start. Amen. Goedemorgen. het is 4 minuten over 6. Als je net wakker bent en de gordijnen opentrekt, dan zie je dat het een uh, kraakheldere ochtend is. Geen regen, nergens. Het kan zomaar eens een mooie dag worden. Maar het is wel fris buiten, dus uh, als je nog uh, op de fiets moet of zo, trek even een extra vestje aan. Want het is uh, laagjes, hè. Laagjes is het beste. Dan blijf je het warmst. En dan kun je ook weer uittrekken natuurlijk. Handig. We gaan straks praten over Beyoncé. Zij gaat namelijk optreden vandaag en morgen. Ah, dat, is een, dat, is een, uh, dat is een hectiek, is dat. dat is niet normaal hoeveel mensen daar naartoe willen. En heel veel mensen hebben daar ook naar uitgeleefd. Maar ah, er zit ook nog een, ja, een, een duistere kant wel aan die Beyoncé. Gaan we straks over praten. We hebben het over welke tv-programma's je echt moet gaan zien de komende week. We hebben het nog even over dat koningsnummer, dat vind ik zelf. Joh, dat moeten we ook maar even doornemen. En we hebben het ook over eigen huizen en tuin. Kijk je dat nog wel eens? Op televisie met de... Dat... Nou, dat bestaat gewoon nog steeds. Daar kwamen wij achter de afgelopen week. Dus we dachten: weet je wat? We sturen Ilan van BNN University daar eens een keer naartoe om een dagje mee te helpen met uh, eigen huis en tuin. En ze zijn uh, groot, sterk, geolied, gebruind. Dan heb ik het over uh, de WWE borstelaars. Mannen die net doen alsof ze elkaar met de grond gelijk maken. En voor het eerst in 20 jaar kwam dat worstelspektakel naar Nederland... tijdens het WrestleMania Revenge Tour in Ahoy is dat. En samen met de enige Nederlandse worstelaar... die ooit voor de WWE uitkwam, Emile Sitochi... ging Chris van en University een kijkje nemen om te zien wat dat nou eigenlijk allemaal voorstelt. Ja, dat Vicky Guerrero. Ja, dat Vicky. Wie is dat? Vicky. Vicky. Dat is Vicky Guerrero. Dat is echt een held. Zijn de beste? Ja, ze wordt een beetje gehaat door de universe, maar het is een geniaal mens. hoor. En wie zit er hier nog in? Even kijken, John. John Cena. Dat is mijn grote held. ever. Ik zit hier dus midden in het Ahoy... En uh, nou, iedereen wil met de persoon die naast me zit op de foto, iedereen wil, met hem, wil hem een handje geven. En ik zit gewoon naast Emile Sitochi. voor de spanning al? Nou kijk, dat voel je wel als je in zo'n volle zaal staat. Al deze mensen, al deze Nederlandse fans hier, hebben je hier jarenlang op gewacht. En nu is eindelijk het moment daar dat ze gewoon hun helden live gewoon volgens snuffen kunnen zien hier in de Ahoy. Nou, dat heeft toch wel iets heel bijzonders. Wat is er nou toch zo fantastisch mooi aan, aan, de, aan het WWE worstelspectakel? Het spektakel is precies, nou, wat je net zegt, een spektakel. Ik bedoel, er wordt gespeeld met emoties. Er wordt op de juiste knop gedrukt bij het publiek. Net zoals dat bij een film gebeurt bijvoorbeeld. Ik bedoel, aan Batman heb je niks zonder de Joker. Je hebt een moraliteitsverhaal van goed tegen kwaad dat gewoon dat, dat wordt uitgebeeld. Alleen dit gebeurt allemaal live voor je neus. Met echte mensen die echte acties doen echte vallen maken. En jij kan er gewoon bij aanwezig zijn. Dat maakt het geweldig. Twee vechters staan nu tegenover elkaar in de ring. Wie, wie staan er nu tegenover elkaar? We hebben hier Heath Slater en Zack Ryder. Dit wordt een knaller van een wedstrijd, kan ik je beloven. Deze twee mannen zijn uh, top shape en het zijn gewoon geweldige atleten... die uh, ja, gewoon kunnen, kunnen worstelen als geen handen. Dit is echt niet normaal. Ik zie echt twee gasten in de ring staan. Dik een kop groter dan de scheidsrechter. En uh, het zijn gasten, jongens. Ze zijn gespierd. Dan word je gewoon oh, helemaal Daar gaat hij. Super vet. Oh, die gozer die springt net door de touwen. Uit de ring op die andere gast. En hij staat nu mee te juichen. En, uh, <laughs> <en nu laughs> de tegenstander wil nu weer in de ring springen. Hij lacht er net weer uit. Hij wil in de ring springen. En struikelt over de touw. En gaat gestrekt op zijn gezicht in de ring. Het is ook af en toe net een beetje comedy hè. Ja, dit wat we nu zien is gewoon wrestling comedy inderdaad. Ja, dat zijn gewoon dingen waar mensen om kunnen lachen. Oké, okay, een little exploder suplex. Rambo. Oh, of niet gewoon uh, de halve ring aan je dat? Uh oh ik komt die. Eén man in de hoek. Dikke man rent op de hoek af. Wat wow, een mannekoek. Hij valt 200 kleur op je part. Nou, wordt op het touw gezet nu. gaat er zelf bij staan. gaat op het puntje van de ring. Oh man, ik wil niet weten wat er nu. Oh! Die heeft zeker al heel veel tegenstanders geslagen. Wat we net zagen was een toproep Frankensteiner voor de leken onder jullie. Het heeft te maken met jouw benen om de nek van die tegenstander heen. En dan achter wat je gewicht voor dat hij overheen valt van die paal af op de grond. En dat werd nog een keer omgedraaid. Dus je kan je voorstellen, er gebeurt niet heel wat. Nou, hoe vond je dat vanavond, de show? Show, deze mensen hebben net hun grootste evenement van het jaar Wrestlemania achter de rug en ze gaan gewoon door. Ze komen nu naar Nederland voor het eerst in 10 jaar en ze hebben gewoon hard hun best gedaan. Het publiek hier, iedereen staat, iedereen is blij. Kinderen, vaders, moeders, tieners. Uh, ik vind het geweldig dat dit in Nederland plaatsvindt. En nu was hij hier uh, een paar dagen geleden, hier in de studio van Radio 1, de gast bij BNN Today, deze Emil Sitochi. Hij zegt: uh, uh, Man, man, man. Hij zegt: Een beer van een venus. Hè? En ik gaf hem een hand. En normaal gesproken, als je iemand een hand geeft. dan, uh, dan, dan zorg je ervoor dat, dat, dat de handen elkaar goed raken. Hè? En dan geef je elkaar gewoon allebei een stevige hand. Alleen wat hij dus deed. is uh, op het moment dat ik hem een hand wilde geven. Uh, kneep hij zijn hand al dicht. Dus hij had mijn vingercootjes te pakken. Nou, en die, die, maar die jongen die heeft zoveel kracht. Die had het dus helemaal niet door. Hij brak bijna mijn vingers, gewoon zeg. Dat is niet, niet, niet normaal. niet dus ik zeg, hey, oh, wat doe je normaal? ik ja, probeer ook niet, je moet geen ruzie met hem hebben natuurlijk. Moeten we zoeken op internet, Emil Sitochi. Ja, dat is echt niet normaal, joh. Spieren, gigantisch. Maar het is allemaal show, hè? allemaal voor de gein. Maar er worden wel ook echt rake klappen uitgedeeld. Wij gingen de straat op om te vragen, wie zou jij wel eens willen slaan? Mijn bovenbuurman, omdat hij een zooitje van maakt in de zeg maar, gemeenschappelijke ruimte ja, nou, die heeft wel een tik nodig. <laughs> hm. Ja, toch niemand. Echt toch ik toch niemand? Ik wil echt niemand klappen geven. <laughs> Mezelf misschien omdat ik niet vroeg genoeg, niet goed genoeg uh, uit bed was. Dus uh, ik had nu net de trein een half uurtje later. Maar ja, die heb ik niet. Dus uh, voor de rest ga ik geen klappen uitdelen. Justin Wie weer? Nee. Uh, omdat hij denkt dat hij heel wat is en dat hij lesjes geleerd moet worden. Nou, een populair doelwit is altijd wilders, dus denk ik. <laughs> Zeker, een rare opmerking over hashcake en, en dat soort bullshit in de Tweede Kamer vandaag. En ik denk wel dat ik dat verdient. De NS en met name ProRail. Ik moet naar Venlo en, en een retourtje kost ongeveer 78 euro. Um, dat is een hoop geld. En als je dan ineens een half uur moet wachten en te laat komt op je afspraak, wat heel slecht on my behalf is, dus het is niet, ik vind het heel slecht. Ja. Dus die zou ik heel graag... Niet één klap, maar die zou ik echt helemaal in elkaar willen slaan. Helemaal. <laughs> jongens, jongens, jongens. Hou jezelf toch eens een keertje in, man. Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ja, ah, bij de vroeger er al komen. gaan praten over voetbal. Een hoop gebeurt. Wij praten doen we met onze eigen Ferdinand. Goedemorgen, Ferdinand. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege, maar vooral frisse zondagmorgen. We schrijven 21 april 2013 een week die weer achter ons ligt. De week waar Ajax na de zegen op PSV dacht de zaken goed op een rij te hebben, waar tegen Herenveen Averij opliep, komen we zo op terug. Een week waar Arnhem en Rotterdam zich hebben voorbereid op datgene wat er vandaag gaat gebeuren, en wel vanmiddag. Het gaat om die tweede plek, maar zou er meer in het vat zitten. Een week waar de raad van commissarissen bij de Philips Sportverein wil dat de top van de club na dit seizoen vertrekt. Een week waarbij hetzelfde PSV het woord kabel weer ter sprake kwam. Een week waar Amerika, met name de stad Boston, werd opgeschrikt door een bomaanslag. En Luc, het was de week waar staatssecretaris Fred Tevens zwaar onder vuur lag in zaken de dood van de Rus Dolmatov. Het werd voor Fred geen aftreden, maar optreden. We zullen het zien. We gaan over tot de orde van de dag. Yes, gaan we zeker, Finland. Ik wil heel even voordat we over voetbal gaan praten, jouw mening over het uh, koningslied. <hijen> um, ja, ik heb begrepen dat een en ander is uh, ingetrokken. Ja. Degene of de mensen die daarvoor zorg hebben gedragen. Ik heb persoonlijk, hoor. Het is echt een persoonlijke mening. Ik vind er helemaal niets aan. <hijen> Um, ten eerste, uh, er komt ergens in dat liedje een stukje voor... en dan slaat het over op rap of weet ik allemaal. Ja. Kijk, Het is allemaal goed bedoeld, het is allemaal prachtig bedoeld. Uh, we willen allemaal een geweldige feestdag. Het moet een groot feest worden, maar met zo'n lied uh, kom je geen, geen, geen meter vooruit, joh. Of helemaal geen lied of, of iets anders. Maar kortweg, uh, Luc, ik snap het wel dat er een hoop commentaar was... toen ik het hoorde uh, een paar dagen geleden. Toen dacht ik, ja, dat... dat, dat dat kan toch niet, joh? Nee. Dat... Hey, en, je bent niet de enige hoor, want heel veel mensen vonden het, vonden het echt niet leuk. En uh, tenminste zo leek het vooral op Twitter. Uh, maar ja, er waren ook mensen die hadden het gewoon gedownload. Dus Er zijn ook mensen die het wel leuk vonden. Maar nu is het inderdaad uh, ingetrokken. John Eubank die dacht van, bekijk het maar. Ik heb er geen zin meer in. Ik krijg zoveel uh, over me heen. Ik, uh, ik trek het weer terug kan ik op zich ook wel wat bij voorstellen. Want hij, wat ik weer vervelend vind, Ferdinand, is dat, ja. kijk, je mag best kritiek hebben op zo'n liedje, vind ik, en ook al goed stevige kritiek, want ja, het is nou, jij, jij kiest ervoor om het koningsnummer te maken. Ja. Dus ja, dan kun je kritiek op krijgen, dat weet je ook wel. Alleen wat ik dan echt, echt, echt mega irritant vind, is dat het dan meteen allemaal weer zo agressief moet, de, die kritiek. Hè? En allemaal weer zo, zo, zo persoonlijk en zo. Ja, Misschien ben ik dan weer te, te naïef en zo. En, en dat ik denk van, ja, dat, dat moet allemaal aardig en lief en zo. Maar ja, ik vind het gewoon irritant dat het allemaal weer met, met, met gescheld moet. Nou, uh, om maar één voorbeeld te geven. Er is een, op de vrijdagavond een, een, een voetbalprogramma... ja wat voetbalprogramma uh, moet, moet heten. Ja, of V.I. bedoel je? En als ik daar uh, iemand, uh, ja, de naam zal ik niet noemen, we weten om wie het gaat, uh, een commentaar hoor geven. En hij zegt het altijd op zijn manier, het zal allemaal wel, maar het hoeft voor mij niet zo, joh. Nee, ik, ik vind bedoel... ook, ja, je kunt toch gewoon zeggen tegen mensen. nou, ik vind, vind het nummer niet mooi, want daarom en daarom, en de petitie, leuk. Als is allemaal een beetje humoristisch en, en allemaal goed is maar om nou over, weet ik, veel, stenige en, uh, en uh, schande voor het land, bedoel, kom op, zeg, het is, maar, het is maar een liedje. Het is zeker een liedje, maar nogmaals, als mensen... Zoals afgelopen vrijdagavond, zo reageren. En dan op televisie, ja, het schijnt een programma te zijn met een ho hoog kijkcijfer. Ik kijk er ook naar hoor, maar dan denk ik van jongens, ja, hou toch op, gaan praten over voetbal. Maar uh, de kritiek die geleverd wordt, is gewoon barbaars Maar ja. Goed, uh, iedereen moet het voor zichzelf weten. Ik heb mijn mening, ik vind het geen geweldig lied, maar ik ga niet schelden of wat dan ook. En de mensen die daar zorg voor hebben gedragen, ze hebben ook hun best gedaan. Maar goed, het pakt anders uit. Nou. en Ja, wat... Uh, we zien wel wat het allemaal gaat worden. Laten we, hopen. laten we hopen, ik heb het al meegegeven een keer... dat 30 april een hele mooie dag wordt. Zo. Ook voor de mensen die oh. gehuldigd worden. Uh, Maxima en, en Willem-Alexander. En dat we er alle van mogen genieten. En dat er geen gedonder zal zijn. Want dat zou heel jammer zijn. Alsjeblieft niet, mensen. Spijker hou, op de kop, Ferdinand. Hou het ik. netjes. Spijker op de kop. We gaan We praten over voetbal. Hop gebeurt. Uh, laten we beginnen. Even kijken, ja, we moeten beginnen. Er is zoveel gebeurd. Laten we even beginnen bij Ajax. Die, die die spelen gelijk tegen Heerenveen... Ze hebben voorgestaan. Op een gegeven moment werd het 1-1. 1-1 is, is het weer spannend, hè? Het is spannend, zeker. Kijk, volgens Frank uh, speelde Ajax niet zoals hij dat gewild zou hebben. Ja, maar dat was duidelijk. Hij ja, heeft het ook mee. Zo'n dag, ja, dat, dat, dat, dat kan je altijd meemaken. Kijk, het, het, uh, het wordt 1-1. Ajax komt voor met 1-0. En volgens Frank, ja, er is een penalty onthouden. Uh, ze hadden voor de rust al met 2-0 moeten, moeten voorstaan. Ze krijgen ook kansen. Maar ook Heerenveen krijgt, krijgt zijn kansen. En met name in de slotfase. Kijk, daar tegenover was Marco tevreden. Hij nam een punt mee. Uh, terug naar uh, het, het noorden. Maar goed, hij doet het uh, de, de laatste weken goed. En er zijn nog mogelijkheden met betrekking tot de play-offs voor Europees voetbal. We hebben nog drie spelers. Kijk, Frank, die blijft heel rustig, hoor. En uh, volgens hem is er geen paniek. Nee, geen paniek. Maar toch, zegt advocaat, de druk ligt nu weer bij Ajax. Nou, als ik... Uh ik gisteravond heb gehoord, na die wedstrijd van AZ tegen PSV. Kijk, Dick gaat, die wou het woordje, kampioenschap of mogelijkheden. Kijk, hij snapt wel dat alles weer open ligt, want alles kan zomaar veranderen. Ja. Maar die tweede plek is voor Eindhoven heel belangrijk. En waarom? Kijk, het wordt spannend hoor. Die, die, deze week was een heel onrustige week in Eindhoven. We hadden dat gedoe van die kabel, de raad van commissarissen, die, die weer eist dat de, de top van de club vertrouwt we hebben het gemor bij de, bij de achterban. Kortom, er is een hoop gerommel in Eindhoven. En PSV moest gisteravond wel. Ja, ze hebben gewonnen met 1 tegen 3. Ja, Luc, als je mij vraagt, alles is weer open. En vanmiddag is oh, oh, oh zo belangrijk. Ja. Laten we even de wedstrijden doornemen die nog meer zijn gespeeld. Ajax speelde dus tegen Heerenveen 1-1. Wat, wat is nog meer algevoetbal gevoetbal? Uh, gaf het zo net al mee. AZ tegen PSV werd gisteravond 1 tegen 3. ADO ging op bezoek in de Euroborg. Trof naar Groningen. Groningen hield de thuis, het werd 2 tegen 1. Heracles veegde de Rooms-Katholieke uh, combinatie met 4 tegen 0. We hadden Willem 2 tegen Roda, daar werd het 2-1. Vanmiddag wordt er ook nog gevoetbald. Uh, Nek tegen Pek. We hebben VVV, die krijgt uh, in de koel cool Twente op bezoek. De plaatselijke FC uit de Domstad. Daar komt de Noat-Adsendo-combinatie op bezoek. Utrecht tegen Nack. En om half 5 Luc, dan gaat het gebeuren in de Kuip... Weer een bomvallen Kuip. Vijandorf tegen Vitas. Alhoewel ik heb begrepen dat uh, bij Vitesse Van Ginkel sowieso niet meedoet. En Boni, dat is nog een vraagteken. Mm. Maar ja, weet je, bij zulke wedstrijden is het een koude oorlog ja. die gevoerd wordt. Ik, ik dacht toen ik het gisteren zo hoorde: kijk, Van Ginkel is meegegeven dat hij die speelt. En Boni zou het. Kijk, bij Vijandorf gaan ze het moeten doen zonder, zonder uh, Boetjes. Want die schijnt geblaseerd geraakt. Vrijdag komt dit zo niet meer terug. Uh, er is van alles mogelijk. Uh, Koeman, die, die, die, die, die uh, weet dat we naar het slot toe gaan. Feijenoord doet het de laatste weken niet zo goed, Luke. Alles is begonnen bij, uh, bij Pekken tegen Herenveen. Ja, toen ging het mis, hè? Ja, daar, daar is in feite die. die kampioens. over uh, En ja, die speelt gelijk tegen RKC. het toch vier hele kostbare punten. Herenveen, dat was verdiend. Daar moeten we niet moeilijk over doen. Maar kortom, het blijft spannend. Ja, en, en, middag... ze, en ze spelen natuurlijk, als ik er goed. En Vitesse kan nog wel echt kampioen worden. Die, uh, die doen nog volop mee. Dus het is, het is een kraker, hè, die wedstrijd? Die wedstrijd is zeker een kraker. Het is een, een, een, een, een topper. Het, wordt, het is een grote. Wedstrijd, met name hoe de situatie zich nou uh, voordoet. En weet je, na dat gelijkspel van Ajax Herenveen gisteravond PSV wint, vanmiddag ja, Vitesse kan zo langs PSV komen, Feyenoord kan gelijk komen met, uh, met PSV. Kortom, Luc, er is van alles nog mogelijk en even heel ver vooruitlopend, we hebben op de slotdag hebben we altijd nog. PSV, maar dat is ergens in mij, joh. Ja. Uh, tot slot, Ferdinand. Um, ja, voor, voor voetballiefhebbers is dit een prachtige week, want er wordt ook op Europees gebied goed gebald. Ja, er wordt op Europees gebied uh, gebald. We zitten al tegen de halve finales aan. En de uitsmijter is Barcelona tegen Bayern München. En we hebben ook nog Dortmund tegen Real. We hebben donderdag uh, onder andere die wedstrijd Benfica tegen de Turkse Venerbahce. Luc, het wordt weer een geweldige week ja. en ik hoop op met heel mooi voetbal. Ik hoop het ook. We gaan er volgende week over doorpraten, Ferdinand. Spreek ik je dan weer. Bedankt, het was er genoeg om weer bij jullie in de uitzending te zijn. De groeten aan de redactie. Geniet van deze mooie dag. Het wordt een droge. Tot de volgende week. Dag. The Times I Cried van Charlene Pittery. En uh, dat was de oud-zangeres van Texas. Ken je die nog? Ook ben. Leuke zangeres ook. Velbegeerde 3FM Awards zijn deze week weer uitgereikt. Charlie van BNN University was daarbij gewapend... met een roze kroontje voor een Nederlands muzikale koningskinderen. En de vraag is... wat is jouw eerste koninklijke daad als koning? Je eerste daad als koning. Ik ga alle mensen voeden van de wereld. Nee, dat is een beetje te veel. Mijn eerste daad als koning, uh, belasting afschaffen ofzo. Nee, dat is ook niet zo slim. Dat is niet zo slim, maar dat zou ik wel doen. Daarom ben ik ook geen koning eigenlijk. <laughs> Eva Simons, ja. mag ik jou kronen voor één dag? Ja, tuurlijk. Ik weet niet zo goed waar ik hem moet zetten, alleen. De intro, de intro. Oké, okay, ik ga maar heel voorzichtig opzetten. Oh. oh. Zo, een beetje. Is het mooi? Ben ik mooi? Ik, ik denk dat de kaaf los mooier is. <laughs> maar nu ben je koningin. Wat ja. is jouw eerste daad als koningin? Uh, Belasting meer voor niemand. <laughs> het is in Monaco. Oké, okay, en als je nog iets tegen Willem en Maxima mag zeggen, die staan nu natuurlijk best wel aan de vooravond van nou ja, een redelijk ja, spannend gebeuren. Wat ja. zou je tegen ze willen zeggen? Nou ja, ja. Uh, Willem en ik hebben uh, wel met elkaar gemeen. We zijn op dezelfde dag jarig. Dus uh, alle nog in april jarig, dus dat is wel heel leuk. Uh, wat ik tegen ze wil zeggen is. Uh, uh, ja, ga ervoor! Enjoy! Super gaaf! Dennis van Keen, hier bij Kronikjagd. Wat is jouw eerste daad als koning? Uh, nou, ik ga mezelf echt best wel een vet huis geven. Ergens ietsje toffer dan waar ik nu woon. Ik woon best wel tof. Maar dat kan wel toffer. nog. ga nu proberen een treintje Oosterhuis te pakken. Wat zou jouw eerste daad zijn als koningin? Polen, toch? Dat is de missie. Hoi, ik ben Cashieltjes. Caspar Arnaud Hieltjes. En deze koning voor Koning tot één dag. Wat is je eerste daad als koning? Uh... Het uh, Koninklijk Huis afschaffen. Kom maar, mensen. Kan toch niet? Omdat je geboren wordt als kind van iemand dat je dan de baas ergens van wordt. Kan niet. Stoppen. Christel, je bent uh, koningin voor één dag. Wat is je eerste daad? Oh. Wat mijn eerste daad is? Jeetje. Uh, er zitten wat drankjes in, hè? Ik kan niet meer heel nuchter nadenken. intelligent roepen, want ik ben blond en zo. En, gewoon vrede op aarde. Daar gaan we. Nou, wereldvrede en uh, grote huizen staan eigenlijk uh, als eerste op de verlanghuizen van de sterren van de 3FM Awards. En uh, ja, wat ik zou doen als ik uh, een dag een koning was, als eerste, ik zou het bij God niet weten. Luc, misschien heb jij nog een goed plan. Uh, uh, uh, ik zou het. Koningslied denk ik weer infiel. En een statement. Like nog wat. You got it, stop it or you won't be left here. It's coming and it won't be asking. Got nothing when there's nobody left in your home again. You got it, won't stop it or you won't be here. Finally the type of life you let hit zijn ze Kensington. En ook het beste album hebben ze gemaakt. Tenminste, volgens de 3FM-luisteraars Valtjes, zo heet het album. En daar staat onder andere dit nummer op. Grootste hit van Kensington. Tot nu toe dan, hè. Home again. Start. Luke ik denk. Kijken wat er allemaal trending topic is op dit moment. Nou, hashtag Eubank is uh, trending topic. Gaat over uh, liedjeschrijver John Eubank. Hij trekt het Koningslied in. Zoveel kritiek op het nummer dat hij schreef voor de inhulging van Willem-Alexander... dat hij besloten heeft om het liedje in te trekken. Hij biedt wel zijn excuses aan aan de mensen die het lied wel geschikt vonden. Ik krijg nog wel een staartje dit. Hashtag AZPSV, ook training speelde tegen elkaar in Alkmaar. De thuisploeg verloor met 3 tegen 1. PSV komt met die overwinning dichter bij koploper Ajax. En nog één voetbalwedstrijd is training topic. Hashtag Groado. Groningen tegen ADO. Groningen ging met de winst vandoor. Het verlies betekent voor Aden den Haag dat ze geen kans meer maken op de playoffs. 753 jaar voor Christus zou Rome zijn gesticht. Vandaag. Deze datum. Door Romulus en Remus tussen 8 en 9 uur ochtends ongeveer. Tenminste, dat zegt dan een legende. Je kunt het moeilijk checken. En sinds 1944, op deze dag, hebben vrouwen stemrecht in Frankrijk. En precies een jaar geleden, in 2012 vorig jaar, dus botsten vandaag twee treinen frontaal op elkaar tussen station Amsterdam Centraal en Sloterdijk, vielen 136 gewonnen en één overleed. Iggy Pop is vandaag jarig. 66 jaar geworden, Amerikaanse zanger is ondanks zijn leeftijd nog steeds een enorm podiumbeest en de Nederlandse Juliette de Wijn is beter bekend als Cora van Mora, zij viert vandaag ook haar 51ste verjaardag. Even kijken op de buienradar is het nog ergens aan het regenen. Wel nee, het wordt een prachtige dag. En het is op dit moment, dat heb ik volgens mij nog nooit meegemaakt. Overal droog. Kijkcijfer bingo. Waar gaan wij de komende week naar kijken op televisie? Er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer Koningslied Bart Haleman. Bart, goedemorgen. Morgen. Ja. Vergelijk je mij nou met het koning? Dat vat ik enigszins op als een belediging. Dan... Had ik misschien niet moeten doen, hè? Nee, oké. Okay. Ik neem het allemaal terug. <laughs> laten we de tv gaan kijken, Bart. Programma 1. Nou, laten we dan wel een beetje in die koningssfeer uh, blijven. Want het is natuurlijk de komende weken kunnen we er niet onderuit. Want het is nog anderhalf week en dan uh, hebben we al een nieuwe koning. Dus het zal... Ja. De komende weken alles in het teken staan van uh, het uh, komende koningschap van uh, Willem uh, IV. Nou, dan heb ik daar toch even één dingetje uitgepikt waarvan ik, waarvan ik zelf dan denk: dat is misschien nog wel leuk. Als je dan door, toch niet, uh, niet naar alle serieuze programma's wil kijken, dan. We mogen ook wel een beetje met een, met een uh, humorsausje over, goot, uh, uh, met een humor over programma gaan kijken. Ja. koefnoen die kennen we natuurlijk allemaal hè, van hun briljante uh, imitaties. Hè. Ze hebben toen een keer: ik hou van Holland ontzettend goed nagedaan. Ze hebben natuurlijk Paul Groot en O.S. hebben geniale typetjes in huis. En die gaan dus speciaal voor de kroning. Hebben ze dus een, een, een, een kroning special van Koefnoen in elkaar gedraaid? Ah. Nou, dan kunnen we niet wel verwachten, natuurlijk, dat uh, Koningin Beatrix langs komt. Hoewel ze wel zeggen dat het. Het lijkt me heel erg moeilijk is om een leuke Willem-Alexander neer te zetten. Ik oh. weet niet of dat ligt aan Willem-Alexander of uh, dat de heren misschien hem niet zo goed na kunnen doen. Dus dat wordt nog even afwachten wat zij ervan uh, van gaan maken. Maar zij gaan dus uh, uh, komende donderdag uh, op Nederland 1 hebben zij dus een Koefnoer Kroning Special. Nou, leuk, leuk. Dat vind ik. Uh, ik ga kijken, zeker weten. Um, maar doen mensen met mij mee, denk jij? Nou, het, is, het probleem is een beetje: het wordt best wel laat uitgezonden, om uh, half uh, elf. Uh, wel Nederland 1, dus dat is op zich wel gunstig, maar op een doordeweekse dag, op donderdagavond. Dus ik gok zelf op een uh, 800.000 kijker. Ja, dat is toch aardig wat nog. Ja, oh. maar, uh, kijk, had je het op zaterdagavond om half negen uitgevonden, dan je, was je dik over een miljoen. Ja, dat is waar. Koefnoen, donderdagavond, half elf. De Kronings special dus. Um, programma 2, Bart. Nou, dat is iets wat jij uh, ook heel erg leuk vindt, want jij bent wel een beetje een nerd. als wat met uh, internet en gadgets en zo te maken heeft, dat, uh, dat, dat vind jij leuk. Ja. Ja, daar heb ik helemaal gelijk. En ja, is... je, bent, je bent daar niet de enige in. De, ik vind het ook. En we hebben natuurlijk nog, eh, nog iemand in Nederland die, uh, die voorliefde ook heeft. namelijk Alexander Klupping mm -hmm. Die ken je natuurlijk wel van, uh, van zijn, uh, zijn optredens bij uh, De Wereldrijd Door. Zoals er iets met computers gebeurt en Matthijs het allemaal niet meer snapt. Dan mag uh, Alexander het komen uitleggen. Maar die krijgt dus nu uh, eigenlijk, we hebben natuurlijk eerder al de twee uh, DVD-universities gehad met uh, Robert Dijkgraaf, die yeah. natuurlijk ging vertellen over alles wat met de wetenschap te maken heeft. Nou, uh, Alexander Klubin krijgt nu drie afleveringen waarbij hij, hij speciaal naar Silicon Valley uh, geweest om daar uh, bedrijven als WhatsApp en Google en uh, alle grote namen eigenlijk die op dit moment uh, de baas zijn op internet uh, te bezoeken en daar te kijken van nou, wat is eigenlijk de stand van zaken, wat zijn ze daar nu uh, aan het uitvinden, zijn er nog nieuwe uh, uh, ontwikkelingen zoals die, die Google bril, weet je wel, die heeft hij oh ja, al, uh, al op beeld vastgelegd en nou, daar is bij Google niet heel erg blij mee, maar dat uh, gaan we wel te zien krijgen. En hij gaat dus eigenlijk dus in, in uh, uh, drie afleveringen lang gaat hij ons dus door Silicon Valley leiden uh, en, en ons op de hoogte stellen van nou ja, al die Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van, van internet en niet, niet eens zozeer denk ik, gadgets, maar het zijn voornamelijk die, ook de mensen achter de, de bedrijven. Dus we krijgen ja. bijvoorbeeld ook de, de baas te zien van WhatsApp. Hij heeft nog nooit eerder een interview gegeven, maar Alexander Klupping stond uh, voor de deur en uh, nou, vond hij zo leuk dat toen mocht hij wel binnenkomen Nou ja, dat, ja, ja, ja, ik ben daar fan van van dat soort uh, programma's. Alleen, het is natuurlijk niet meteen gezegd dat, dat het een succes is alleen maar omdat het uit de stal van uh, de wereld draait door komt. Want ze hebben natuurlijk ook dat programma gehad wat, wat, wat Diederik Deco op een gegeven moment ging presenteren. Um, DWDD... De wereld leert door. Ja, de wereld leert door inderdaad. Dat, dat was niet echt een succes, hè? Dus wordt dit wel een succes? Denk jij? Ik... Is wel specifiek voor een, voor een bepaalde doelgroep natuurlijk. Dat is het wel. En we hebben natuurlijk in het verleden hebben we ook wel programma's gehad als zoals uh, Jewel Unlimited, natuurlijk, wat een beetje populair wetenschappelijk was. Dit gaat misschien nog net even een stapje verder, want je moet wel iets met internet hebben die bedrijven om dit echt heel erg leuk te vinden. Uh, maar ik vermoed wel dat er wel een publiek voor is hoor. Ik bedoel, ze gaan niet de, de, de 1,2 miljoen halen die uh, DVD sowieso haalt. En die ook Robert Dijkgraaf wel gehaald heeft. Want dat we wel wezen, wetenschap is voor veel mensen meer interessant dan uh, al die internetdingetjes. Dus uh, ik zet zuinigjes in op een uh, 650.000 kijkers. Hmm. Uh, maar misschien worden het er wel meer. Ik, ja, denk het wel Wanneer was het erop? Het is, komende vrijdag is het op om uh, vijf voor half negen op Nederland 3, dus dat is na de, de normale uitzending. van. De ah ja, kijk, dat, dat scheelt al een hoop. Hè. Dan gaat het meteen in één keer door. En dat was natuurlijk bij de vorige bij de Wereld Leer door niet zo. Dat zat altijd weer wat tussen. Ja, precies, Die zat uh, pas avond om half elf. Ja. Dus dat is dan niet, niet gunst. Dus laten we hopen dat hij een beetje dat, dat, dat effect dan meekrijgt. En, en mocht dat wel goed aanslaan, dan trekt hij misschien wel een miljoen. Maar ik denk dat hij met 650.000 al heel tevreden mag zijn. Voor de neurs dus. Alexander Klupping op televisie. En dan, Bart, gaan we nog wat downloaden, vermoed ik zo. W wat is dat? Dat, uh, is, uh, deze week is dat weer een film. Uh, en dat is een hele rare film. Je weet het, als ik, als ik hier films plug, dan zijn dat niet de, de, de mainstream blockbusters die we uh, overal al kunnen zien. Maar dan zijn dat een beetje de films uit, uh, uit uh, soort rare niches. Nou, dit is ook weer eentje. John Dies at the End. <laughs> ja. dat, dan zou je bijna denken, waarom moet ik die film eigenlijk nog gaan kijken? Want dan weet ik blijkbaar al hoe die afloopt. Want John gaat dan dood aan het eind. Nou, ik zou toch zeggen, ga hem vooral toch kijken... Het verhaal is wederom eigenlijk uh, met, met eigenlijk alle films die ik hier al probeer te pluggen en ook als met de series uh, eigenlijk niet echt na te vertellen. Er is iets met een soort rare nieuwe uh, uh, druk genaamd sojasaus. Ja. Uh, het ziet er ook uit als sojasaus, een beetje zwarte rare dingen. Als je dat dan eenmaal gebruikt hebt, dan heb je een soort uh, krijg je de mogelijkheid om, laat zeggen, andere dimensies te zien. Ja, dit klinkt allemaal heel wow. vaak, maar dit is echt heel erg grappig. De hoofdpersoon uh, is ook vernoemd naar degene die het script heeft geschreven, namelijk David Wong. En uh, de reden waarom uh, de hoofdpersoon dan David Wong zou heten is, die, die, hij heeft eigenlijk zijn achternaam veranderd in de meest voorkomende achternaam ter wereld. En het is ook gewoon een, bla een blanke jongen, maar hij, dan heet hij wel David Wong. En hij maakt ze allemaal een hele rare avontuur mee, samen met zijn vriend John. En uh, nee, hoe het met John afloopt, dat moet je ja. maar af, afwachten. Dat zie je wel in de film. John <laughs> dies at the end. Goed, leuke film. Download link staat nu op mijn Twitter, twitter.com slash luk. Dankjewel Bart. Graag gedaan. En drie vingers in de lucht. Drie vingers in de lucht. All right. You are my sweet. the bible Niet even. You are my Oh, mooi hè, Regina Spector. En Samson. We luisteren naar start deze vroege ochtend. 21 april 2013. Het is koud buiten. Lekker in bed blijven liggen. Lekker warm. gordijntjes open. Kijken naar de blauwe lucht. Komt allemaal wel goed vandaag. Uh, misschien nog heel even naar de televisie kijken. Ja, welk programma, welk programma, welk programma. Eigen huis en tuin. Bestaat nog steeds. Iedere zaterdag vroeg op de avond 1 miljoen kijkers. Ja, geloof het haast niet, hè? Eigen huis en tuin viert dit jaar zijn 20ste verjaardag. Ilan van BNN University bekijkt de groene vingers van TV-tuinman Lodewijk Hoekstra van dichtbij. Yes! Oké, okay. ja. Hij ja, is dat wel aardig nu hè. Dit ziet hier natuurlijk enorm gek uit. Een boom op de grond planten, maar het komt omdat er omheen een verhoogde border komt van kortenstaal. Het is gebogen staal en die wordt van 40 centimeter hoog. Maar we kunnen nooit die rand neerzetten en dan die boom erin zetten. Dus we kiezen voor de omgekeerde volgorde. Die boom staat. Happy? Top. Ja, even twee snijshots van de loder. Dat hij hem in zijn achteruit zet en dat hij de, de bak omlaag zet. Ja? Laat ik gelijk beginnen een hand te geven. Hoi. Ilan Hoekstra. Lodewijk Hoekstra. Kijk eens. Aangenaam. Zijn familie of... Uh... Zou kunnen, zou kunnen. Maar jij bent tuinman, ik ben verslaggever. Hoe gaat het hier in de tuin? Ja, ik vind het heel erg goed gaan eigenlijk. Ik kom net ik met neus in de boter. We hebben net een mooie boom neergezet. Eigenlijk is het een heester. Maar dat is wel... Uh, ja, daar gaat het natuurlijk om bij tuinen. Dat er ook wat groen in... Eigenlijk, Lodewijk, mag ik je even onderbreken? Vind je het goed als ik het achtergrondgeluidje van Eigen Huis en Tuin eronder zet? Nee, uh, nee, je mag doen wat je wil. Hè? Het is een vrij land. Maar ik vind het achtergrond, het deuntje van Eigen Huis en Tuin uh, ons geen eer aan doen. Het, het, het is een beetje de oude wereld, Rob en Nico. En ik vind wel dat we onszelf heruitgevonden uh, hebben. Oké, okay, heb, je, heb je een aanvraagje? Een aanvraagje? Nou, uh, doe dan maar counting crows. <laughs> Nee hoor, mijn lief vind ik ook mooi. Oké, okay. eigen huis en tuin bestaat eigenlijk al bijna twintig jaar. Hoe kan zo'n klusprogramma in Nederland zo lang draaien? Je zijn de langstlopende klusprogramma in Nederland nu al. Ja, uh, dat klopt. We draaien inderdaad al bijna twintig jaar mee. En ik denk ook wat ik net zei, dat komt ook omdat we onszelf blijven uitvinden. Dus gewoon uh, nieuwe materialen, nieuwe ontwerpen. Goed kijken wat er uh, leeft bij de mensen. En gewoon zorgen dat je niet te ver van de kijker af blijft staan. Zeg maar. Dat je dat herkenbaar blijft. Dus niet te grote tuinen maken, te luxe. Dan denken mensen ook van ja, is dat. Maar uh, ja, zo kan ik het ook wel. Dus we moeten toch proberen om altijd uh, ja, goed ja, te kijken wat hoe de kijker zich voelt en wat hij wil. Trek de boom. Meer stammige heester, bla, bla, bla. Dat is ja. deze ook. Deze wordt prachtig rood in de herfst. Mooie ja, ja, ja. witte bloesem, uh, geloof ik, in de juni, toch? Dat soort het stukje van de Corten Salarante. Want dit, dit mag groot. Oké. Okay. Ja? ja? Nou, dit ziet er ook goed uit, of dus? Is... Ja, hij ziet er prachtig groot. Actie. Ja, en als ik naar eigen huis en tuin kijk, dan lijkt het allemaal zo simpel. En dan ga ik zelf een vloertje leggen en dan... Gaat het toch ietsje langer duren dan, dan hier bij Eigen Huis en Tuin? Ja, wat natuurlijk eh, niet helemaal eerlijk is, dat wij in een paar minuutjes een halve tuin bouwen. Maar je ziet net al, we hebben een boom geplant. Nou, daar zijn we zeker een kwartier mee bezig. En het wordt uiteindelijk eh, 30 seconden televisie. En er gaat ook een hoop mis. En af en toe laten we het ook gewoon zien. Maar er gaat ook een hoop goeds. En dat komt omdat uh, ja, we, hebben een gouden team. Mijn rechterhand huip, die helpt me heel erg goed. Eigen ploegje, daar draai ik al acht jaar mee of negen jaar bij me. Ton en Theo, de, ja, dat is, weet je, die zie je nooit, maar dat zijn echt de mensen die, uh, die ik nodig heb ook om, om goed te kunnen presenteren en mooie dingen te kunnen maken. Ah, ja. Oké, okay, attentie, Tony. Ready, en kijk naar Lowe. hè. Oké. Okay. Ik, ik, ik kijk hem hier op, hè. daar is hij. We wordt een van de tuin met Trunus Spinoza. Gekke, meer geesten. Je moet alleen nog even zien dat we niet daar weer kijken. Daar hoe bepaal je wat voor tuin je uitkiest. In principe uh, spelen er heel veel factoren een rol. Moet je denken aan uh, bereikbaarheid, uh, leuke mensen. Klein stukje budget. Er zitten uh, bij, de, bij de... heel veel tuintjes en projectjes geen budget bij, maar we staan nu in een tuin groot, zo noemen we dat. En dan halen we alles uit de kast eigenlijk om er een, echt een supergaaf project van te maken. Nee. Vel bijna uh, van het trapje, uh, af. trapje af. Nu zie je hoe mooi die boom, mooi die boom is. Hij lijkt behoorlijk, behoorlijk vol. wat het idee is dat we straks meer stammen gezien. Het is echt een grillige boom. Dus ik ga nog ietsje open jullie. Misschien nog een, een beetje, beetje draaien. Dan is het helemaal goed. Mag de bewoner dan ook alles houden in de tuin? Of wordt de boom eruit gerukt en die nemen we mee uh, weer terug naar het tuincentrum? Nee, in principe als we betaald hebben de is klaar, halen wel alles weer weg. Ja. Ja. Nee, schapje. Nee, we laten alles gewoon staan. Alleen af en toe styling, een tafel of uh, wat, uh, wat, wat vaasjes. Dat gaat weer mee terug. En dan even een test. Hoe heet deze boom hier naast ons staat? De Cornus. Ik verwarde net de naam, dat had je goed gehoord? De Controversa. Maar ik, vond, ik vind ook wel. Ja, je was natuurlijk bij, ik noemde de Cornus Spinoza. In de eerste take. Maar ja, dat is dan uh, wat je niet ziet in de achterschermen. En wat je uiteindelijk in beeld dus niet meer ziet. Maar dan is, ook, uh, dan is er iemand bij, dan ben jij erbij. En dan vind ik het toch wel drie dingen tegelijk let. Dus ik werd even verbeterd. Succes met de tuin. Ja, dankjewel. Vanavond en morgenavond staat Beyoncé in de Ziggo Dome in Amsterdam. Twee avonden waren echt in no time uitverkocht. En dat laat zien dat ook in Nederland Beyoncé ontzettend veel fans heeft. Gisteren op Nederland 3 de documentaire Beyoncé Life is But a Dream. De documentaire uh, liet het perfecte leven eigenlijk van de superster Beyoncé zien. Maar is dat leven wel zo perfect? Is er ook een donkere kant aan Beyoncé? Gries Hoogaerts is uh, muziekjournalist en gewoon journalist. En die zocht het allemaal uit voor de nieuwe revue. Goedemorgen Gries. Goedemorgen, Luc, het was overigens voor de vraag. Ik heb het al uitzag, niet van die review. Ja, precies. Je hebt gelijk ook. Je hebt gelijk ook. Uh, ja, jij bent daar ingedoken, hè? Uh, in, in de donkere kant van Beyoncé. Waarom moest, dat waarom moest daar worden ingedoken? Nou, ik vroeg me eigenlijk af of dit er überhaupt wel was. Hmm. Dus ik heb gewoon maar eens gegoogeld: Beyoncé en Dark Side. En dan kom je op een aantal sites <laughs> te beweren dat Beyoncé een duivels aanbidster is. En daar ook dan bewijs, dus aanhalingstekens voor, aan dragen. Zo zou ze bijvoorbeeld. Een liedje heel zeten zingen als je dat terugdraait. Maar oh, Je ja. zou trouwens niet weten hoe je Anno nu met die MP3 iets terugdraait. Ja, ja, dan moet je weer. Met een, ja, met een bepaald programma zou je het nog wel achter de voren kunnen draaien. Maar dan zou dat, in dat liedje zou, zou ze dan heel zeten zingen als je het uh, achter de voren zou draaien. Ja, voor de hele goede verstaande. Dus ja. ja, precies. Maar dat, maar dat, maar dat is, is flauwkeul, Guus. Dat is, dat is zeker flauwkeul. Um, een echt, echte donkere kant tussen dat ze de kind slaat of dat ze. <laughs> Geld achterover drukt, dat eigenlijk bestemd is voor het goede doel of zo, dat, dat heb ik niet, uh, niet kunnen achterhalen. Maar er zit wel wat klein en wat, gro wat, wat, wat grotere vel op het curriculum vitae van uh, Beyoncé. Ja, wat is dat vel dan? Uh, ja, een bekend voorbeeld is natuurlijk de rechtszaken uh, die uh, twee ex-leden van Destiny's Child, hè, de band waarmee het allemaal begon, uh, tegen, uh, hebben aangespannen, tegen haar vader, Matthew mm -hmm. Knowles, die toen nog uh, manager was van uh, Destiny's Child. Uh, um, hij uh, bevoordeelde zijn eigen dochter en zijn uh, nichtje. die ook in, uh, in uh, Destiny's Child zaten. Dat uh, uh, heeft tot uh, hele vervelende rechtszaken. en uh, vervelende uh, moddergevechten in de media geleid. Dat is uiteindelijk een recht gebreken. En die Matthew Knowles, die werd later dan, dan uh, toen Beyoncé Solo ging. ook nog uh, manager van, uh, van zijn eigen dochter. Maar dat is. Uh, uh, dat zie je ook in de documentaire Life is by the Dream. Daar begint het, geloof ik, zelfs mee. Mm -hmm. Die is ook al zijn taak ontheven. Ook een beetje, de, de, het niet helemaal duidelijk geworden wat er nou precies aan de hand was. Dat was ook een financiële reden, maar ook een, een familiaire reden. Ik kan, kan me niet meer voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van... ja, je bent mijn vader en niet, niet mijn baas. Ja, dat ja, precies. Dat de, de reden. Ja, dus er uh, zitten wel wat, uh, wat, uh, wat uh, ja, vlekjes op het, uh, op het cv van, uh, van Beyoncé. Maar toch blijft het niet echt kleven. Ze was het er ook wel weer snel af. Mensen vinden haar fantastisch. En niet ten onrechte, ja. denk ik. Ja. Het, het, is, het is inderdaad allemaal wat, wat, wat, wat klein bier. En als ik nog een voorbeeld kan geven wat ik zelf wel interessant vind... in de New York Times kom ik een opiniestuk tegen van een gezondheidsredacteur... die zei, ja, moeten, moeten artiesten als, als Beyoncé... moeten die weer reclame maken voor producten als Pepsi? Mm -hmm. wat, ze, wat ze wel doet, wat zijn uh, uh, uh, cola is, uh, eigenlijk... Een bak suiker die je daar binnen hebt. Ja, een ja, ongezond drankje en zij maakte dan reclame voor. En die man die had dan gezegd, nou moet je dat eigenlijk wel doen als, als, als, als, als fitte, gezonde artiest. Ja, precies. Euh, euh, euh, Mensen als Beyoncé wordt ook wel gezien als voorbeeld voor, voor heel veel... Uh, ja, je zei het net zelf aan de, aan de aankondiging. Er zijn heel veel fans die, uh, die, uh, die haar die jaar misschien wel willen nadoen. Die denken van, hé, hey, als zij haar naam verbindt aan... Product X, dan zal het wel goed zijn. Mm -hmm. ja, en, en, uh, en liters cola drinken is, is van mij niet zo heel erg goed. Nee. Dus of, of ze haar talent en haar... Uh, uh niet beter kon, kon gebruiken om, uh, om andere dingen te promoten. of, of En daar nog eens onder bijvoorbeeld daar, daar, daar heeft hij wel een punt, vond ik zelf. Ja, ja. Kleine krasjes zijn het eigenlijk. Kleine krasjes uh, die, uh, die misschien wel weer snel worden weggepoetst. Want zij, ja, zij regisseert wel echt helemaal haar eigen leven. Hè? Die documentaire die we gezien hebben, dat was eigenlijk gewoon een grote reclamespot voor Beyoncé. Dat, dat, dat, dat begint ook met de, de, de, de, de credits. Dat een Beyoncé Nose film is. Nou ja, dat was niks. <laughs> Ik heb er veel van gezegd. Nee. Want dat is inderdaad, het was een lange reclamespot. Daar nou, zijn er ook wel dingen. ze heeft ook wel gewolst in haar leven moeten nemen. Mm. Dat gaat met de vader, inderdaad. Ze heeft een miskraam gehad. Ja. Uh, dat, uh, uh, nou ja, dat, dat zal ook wel ingehaakt hebben. Maar ik, ik ben geen onflatuis uh, fragment tegengekomen nee. in die uh, documentaire. Nu ken ik jou, Guus, als een liefhebber van, uh, van, uh, ja, van mooie Fransstalige muziek bijvoorbeeld. Je bent een liefhebber van muziek. Kun jij, uh, heb jij waardering voor de, voor de muziek en de, de, de, de stijl waarop Beyoncé uh, zich als artiest in het artiestenbestaan begeeft? Ja, ja zeker. Al die, al die, dan die, die vlekjes en die krasjes die, uh, die we net hebben, even hebben kort hebben doorgenomen... Die doen inderdaad weinig af aan, het, aan de artistieke waarde van Beyoncé, want die is er wel degelijk. Hm. Uh, um, ik ben zelf uh, dan niet, niet een enige een groot danser, maar ik kan, ik kan het wel ontzettend waarderen om naar te kijken. En op die hakken ook, met name. <laughs> ja, dat vind je wel um, mooi te zien. Ja, dat, dat, is toch, dat is toch wel heel bijzonder. Die Super Bowl show, uh, in de documentaire zit uh, een uh, show met, uh, met een heel groot computerscherm, voor, ja. voor, voor Billboard meen ik. Ja. Uh, dat, dat is, was al spectaculair, muzikaal, uh, wat ze doet, uh, hoe ze zingt. Uh, ze heeft natuurlijk wel een, in, een goed oor voor welke producers uh, je moet inschakelen en ze schrijft dan alles zelf mee. Kortom, groot statief van dit moment. Ja, dat, dat is echt de keizerin van de huidige popmuziek. Uh, er, er, is, er is niemand die vind ik op het popmuziekgebied aan dat niveau kan tippen. Vanavond staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam... en het hele verhaal over de donkere kant van Beyoncé... is dus te lezen op dit moment in de Vara-gids. Dankjewel, Guus. Alsjeblieft, Luc. Guus ze hier in start. We gaan het hebben over Donald Duck. De afgelopen week maakte Tom Roep bekend dat hij binnenkort gaat stoppen... als hoofdredacteur van dat Vrolijke Weekblad. Hij doet een stapje terug. Wij gingen kijken hoe zo'n Vrolijk Weekblad nou eigenlijk tot stand komt. <tap> Ik ben hier bij Michel, tekenaar van de Donald Duck. Je krijgt een verhaal, en dan? Dan pik ik de een scène uit die ik wel spannend vind. En dan, uh, dan ga ik die kneden en uh, vormgeven Totdat het een leuke, spannende plaat is. En hoeveel tekenaars zijn er dan? Uh, we hebben iets van drie Nederlandse striptekenaars. En dan hebben we ook nog een hoop uh, tekenaars uit bijvoorbeeld Spanje. En we hebben ook... Ja, diverse Zuid-Amerikaanse tekenaars die voor ons werken. Dus al met al is uh, het best wel uh, veel. Als tekenaar kan je natuurlijk alle kanten op gaan. Je kan uh, Donald Duck een uh, andere kleur shirt aangeven. Hey, je kan eigenlijk alles veranderen. Doe je dat dan ook? Uh, nou, je kan natuurlijk op de achtergrond doen wat je wil. Uh, de bijfiguren die, uh, die worden altijd uh, uit de pen gezogen, uit de duim gezogen. Maar bijvoorbeeld ook af en toe een gezicht van een collega op de achtergrond of zo? Nou, dat komt inderdaad wel eens voor, dat je denkt van, hé, hey, dat is een bekend gezicht. En, uh, maar dat is dan voor de insiders is dat, uh, alleen herkenbaar. Hier op het uh, kantoor van de hoofdredacteur zie ik een grote glazen kast met allemaal uh, ja, donkerrode boeken met een uh, goud randje eromheen. Nou, hier staan uh, bijvoorbeeld uh, alle Donald Duck's vanaf 1952 keurig per half jaar ingebonden... Dus uh, reken maar uit, 61 keer 2 En alle andere tijdschriften, laten we één keer per jaar inwinnen, die staan eronder. Nou, prachtige gouden letters erop, dus dat is allemaal heel chic. Er zijn vaders, die nemen al een abonnement op het moment dat ze vader worden. En dan is dat gewoon het excuus. En dan zeggen ze, ja, ik bewaar ze, later later vormen, dan bind ik ze in. Maar intussen lezen ze zelf. De redactie van de Donald Duck is niet, uh, niet supergroot. Ik denk dat er nu uh, zo'n uh, 10, 15 man zit. En, en uh, hier zit ook Jos, redacteur. Je schrijft niet alleen de tekstballonnetjes voor en bedenkt de verhalen... maar je onderhoudt ook de Twitter-accounts. Nou, dat is wel een leuk verhaal. Dat is ooit een initiatief geweest van, van uh, uh, iemand op de marketing. Die leek het wel leuk. Die had op een gegeven moment voor een aantal mensen uh, op de redactie... Uh, zes accounts gemaakt. vaste accounts. Ik was kwik en Kwak, en dat Willy Wortel, we Willy Wortol, Donald Duck, enzovoorts, enzovoorts. En toen zijn we daar op een uh, vrijdag uh, namiddag. dat was in uh, februari 2010... Dus we doen het al drie jaar. Uh, zijn we daarmee begonnen? En al gauw ontdekten we dat het leuk was om die characters met elkaar te laten praten en communiceren. Nou, de namen in de Donald Duck verwijzen heel vaak naar bijvoorbeeld bekende Nederlanders. Ja. Zijn dat uh, bedenksels van de redacteuren? Ja, dat, zijn, uh, dat bedenken wij ter plekke. Mark uh, Rutte die wordt uh, bijvoorbeeld wel eens uh, geparieerd. Dan wordt het Mark Rutte, he, bekende kreet in, uh, in, in uh, het Duckstadse wereldje. Dat doen we bewust. En, uh, dat wordt ook erg gewaardeerd door onze lezers. Nou, onze presentator heet Luc Ikink. Hoe zou hij in Dukstad heten? Ik denk dat we hem Luc Hikik gaan noemen. <lacht> Luc Hikik. Nou, Luc Hikik zegt uh, de groeten. Tot zover start zometeen. Dit is de zondag. Ik wens je een hele, hele mooie zondag. Gaat een mooie dag worden. Lekker op het terras zitten. Achter glas nogmaals. Dan is het goed toeven. Goeie zondag. En die weet het hè. Drie vingers in de lucht.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 Zes nieuwsberichten. Goed nieuws. Zeven blad. Is een plant, maakt geen geluid. Acht koolmeesnesten. Negen stukken klassieke muziek. Tien waarnemers op de venolijn. laten er weer de brodes in de beeld. Heven schudden en je hebt twee uur Milieu en Natuur op de radio. Straks van acht tot tien. Radio 1 roegevolgs. En dan nog 57 padden. Het nieuws van alle kanten.